12 uur. Het NOS-journaal. Marian Koekoek. Regen leidt tot wateroverlast in Zuidwest-Nederland. India maakt de schade op na de orkaan Velin... en Duitse ministers ontkomen aan aanslag. Het weer, het regent en het blijft voorlopig regenen. En daarover zometeen meer. Want weerman Gerrit Hiemstra, het is uitzonderlijk hondenweer. Ja, het is bar en boos, vooral in het zuidwesten van het land... En dat komt vooral uh, natuurlijk door de enorme hoeveelheid regen die er uh, valt. Maar ook nog eens keer in combinatie met veel wind. Dus ja. dat is niet fijn. Hoe lang houden we dat nog? Ik denk dat het in het uh, zuidwesten en westen van het land... dus zeg maar Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland... dat het eigenlijk de hele middag en avond nog zou blijven regenen. Al is het wel zo dat de intensiteit wat zal afnemen. Uh, de... De regen hangt samen met een uh, klein lage drukgebied. En dat trekt wat meer de Noordzee op. En daardoor zal het zwaartepunt ook een, van de regen ook een beetje de Noordzee optrekken. Maar uh, ja, het blijft toch nog wel een natte boel. Ook vanavond, of, uh, vanmiddag en vanavond. Ja. Hoeveel regen is er nou gevallen in de afgelopen twaalf uur? Heb je daar een beeld van? Ja, dat varieert natuurlijk enorm. Want uh, bijvoorbeeld in uh, Noordoost-Groningen daar schijnt op dit moment de zon. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar uh, de hoogste waarde die ik tot nu toe heb... Uh, heb Gezien is uh, 77 millimeter in mm in 11 voet sluis. En ook die regio, daar is, uh, ja, in die hele regio, is ook de meeste regen gevallen. Hoe, hoe uitzonderlijk is dat nou? Weet je dat? Nou, dit soort hoeveelheden komen wel eens vaker voor. Uh, het zit in de orde van, uh, uh, zeg maar, als je een willekeurige plaats in Nederland hebt, dan is dit uh, statistisch gezien uh, een paar keer in 100 jaar. <laughs> Alleen dat is in het westen van het land, is die kans wat groter dan in het oosten van het land. Oké, okay. Gerrit Hiemstra, dankjewel voor nu. Gaan we verder, want uh, we hebben aan de lijn Michael Lensen... van de veiligheidsregio Rotterdam. Die kan ons, hoop ik, een beeld schetsen... van hoe het er precies aan uh, de stand van zaken is... in Zuidwest-Nederland. Meneer Lensen, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u mij vertellen, waar is de overlast het ergst? Um, dan beperk ik me even tot de regio Rotterdam-Rijnmond... En de overlast is het grootste op het eiland goeree Overvlaké En om preciezer te zijn, uh, middelharnes en een lijn naar het noorden... en alles ten westen daarvan, dus meer richting kust. En verder hebben we nog wat problemen op Vorne Putten in de buurt van Rokanje. Mm -hmm. En wat voor meldingen krijgt u dan? Nou ja, dat uh, mensen uh, uh, het water zien stijgen, dat straten blank zijn... en dat er ook in, uh, in woningen water naar binnen loopt. Ja, um, Kunt u er iets aan doen? En niet zo heel erg veel, want het betekent dat wij de brandweer uiteraard wel de straat opgestuurd hebben om um, um, um hulp te bieden. Maar als zij kelders leeg pompen, uh, dan pompen ze het de straat op. Maar het riool kan het vervolgens niet verwerken. En dat betekent dat het water weer uh, terugstroomt. En ja, dan is het een beetje water naar de zee dragen om uh, maar om in watertermen te blijven. Ja, nou gaat het nog wel eventjes duren begrijp ik. Zijn er nog iets van voorzorgsmaatregelen die u de mensen aanraadt? Nou ja, sowieso om spullen wat hoger uh, neer te zetten. En dan heb ik het nog niet eens zozeer over uh, op de verdieping. Want we praten over uh, centimeters. Uh -huh. En niet echt over tientallen centimeters. Uh -huh. Dat is in ieder geval de verwachting die er nu is. Um, en nu had zojuist contact met uw weerman. En daar werd ook al in aangegeven dat het heel plaatselijk uh, grote verschillen kunnen zijn. Omdat de ene woning nou eenmaal hoger of lager ligt dan, uh, dan een woning die ernaast staat. Yeah. Dus het kan... Ja, eh, ook in één straat heel erg verschillen uh -huh. wat de gevolgen zijn. Hebt u dit eerder meegemaakt in uw regio? Uh, nou, laat ik zeggen dat ik het in mijn carrière al eerder heb meegemaakt. Uh, maar het is wel redelijk extreem wat we nu uh, meemaken. Het is niet ons dagelijks vak, zal ik maar zeggen. Ja. En hoe reageren de mensen die dit overkomt? Nou ja, veel, we krijgen veel meldingen van ongeruste burgers die zeggen... ja, wat gaat dit allemaal betekenen? Um, en dat heeft ook te maken met het feit dat wij nog een uh, verzakking van een dijk hadden. Nou, um, inmiddels hebben we daar een goed beeld van. Dan blijkt het vooral een verzakking van de weg te zijn... en dat de, de functie van de waterkering op dit moment geen gevaar loopt. Maar mensen maken zich wel ongerust en dat begrijpen we natuurlijk heel erg goed. Ja, en die verzakking van die dijk, dat was ook het gevolg van deze regenval, neem ik aan? Uh, ja, dat zal na de onderzoek moeten uitwijzen, maar dat zou zomaar kunnen. Ja, en de dijk was in? Dat is in de buurt van Stellendam. Oké, okay, prima. Nou, voor dit moment uh, bedankt voor uw informatie. Meneer Lensen van de Veiligheidsregio Rotterdam. Ja, ook verder van huis is het slecht weer, erg slecht weer zelfs. Want India kampte met de zwaarste storm in 14 jaar. De cycloon Felin kwam gisteren aan land in de deelstaat Odisha... en liet een spoor van vernieling achter. Het aantal slachtoffers lijkt tot nu toe beperkt gebleven. Er is sprake van enkele tientallen vissers die vermist worden. India was beter voorbereid op het natuurgeweld, zo zeggen de autoriteiten. Want bij de vorige grote storm vielen meer dan 10.000 doden. En daarom werd nu uit voorzorg besloten... tot de evacuatie van ruim 600.000 mensen... in Odisha en in de deelstaat Andhra Pradesh. Volgens de autoriteiten zijn daardoor veel levens gespaard gebleven. Dat neemt niet weg dat er wel veel materiële schade is... en op veel plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Twee Duitse ministers zijn vorige week zondag in Kunduz aan een aanslag ontsnapt. Dat schrijft Weekblad Der Spiegel. De ministers de Mesière van Defensie en Westerwelle van Buitenlandse Zaken... waren in Kunduz voor de overdracht van het Duitse kamp aan Afghanistan. Vlak voor die ceremonie werden buiten het kamp Taliban-strijders ontdekt... die raketinstallaties gereed maakten. Toen de Taliban merkte dat ze waren ontdekt, gingen ze op de vlucht. Dit is het NOS Journaal met Marian Koekoek. Het herfstakkoord tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP... is bedoeld om financiële gaten te vullen en biedt geen structurele oplossingen. Dat heeft fractieleider Brinkman van het CDA in de Eerste Kamer gezegd bij WNL op zondag. Men is enorm aan het zoeken geweest om de gaten te dichten... maar de achterliggende vraag blijft overeind. Moet je nou elke keer als eerste uit het raam naar de burger kijken? Ik zie dat jouw gedrag nog niet helemaal op orde is, ik heb nog geld nodig... En Cap, terwijl het onderliggende probleem is dat wij met elkaar de overheid te veel uitgeven. In het akkoord over de begroting van 2014 is onder meer afgesproken... dat de wegenbelasting en de belasting op leidingwater omhoog gaan. Het CDA stapte uit het overleg omdat die partij grote moeite heeft met lastenverzwaringen. In Centraal-India zijn zeker 50 pelgrims om het leven gekomen... toen paniek ontstond op een brug... Mensen werden onder de voet gelopen toen het gerucht zich verspreidde... dat de brug op instorten stond. Er zijn zeker honderd gewonden. Het ongeluk gebeurde in de staat Madhya Pradesh. De politie meldt dat mensen vertrapt werden... of in paniek van de brug afsprongen. De pelgrims waren op weg naar een tempel in de stad Dacia in Madhya Pradesh. In de Europese, -Europese Unie werken ongeveer 880.000 slavenarbeiders... van wie een kwart ook nog eens seksueel wordt uitgebuit dat schrijft de Duitse weekblad der Spiegel... dat zich baseert op cijfers van een commissie van het Europees Parlement. Die commissie doet onderzoek naar georganiseerde misdaad... corruptie en witwassen in Europa. Geconstateerd is dat in Europa in totaal zo'n 3600... internationale criminele organisaties actief zijn. De bendes verdienen gezamenlijk ongeveer 25 miljard euro... aan mensenhandel. De commissie raadt politie en justitie uit verschillende landen aan... om meer samen te werken op dit gebied. In het radioprogramma Vroege Vogels is vanochtend de aftrap gedaan... van de Nationale Huis en Tuin Spinnentelling. Nederlanders worden opgeroepen om deze week in en om het huis... naar spinnen te zoeken en dit in te vullen op een formulier. In ons land komen zo'n 700 spinnensoorten voor. De Vroege Vogels heeft een zoekkaart gemaakt... waarop de tien meest voorkomende soorten staan. En daaronder zijn de kruisspin en de koffieboonspin. De resultaten worden over een week in Vroege Vogels bekendgemaakt. Ja, de 77-jarige man uit Eelde in Drenthe is zijn rijbewijs kwijt... omdat hij veel te langzaam reed. De politie zette hem op de A28 bij Haren aan de kant... nadat de man daar 40 km per uur had gereden. Gemiddeld rijden auto's daar 120 km per uur. Door die slakkengang van de 77-jarige... ontstond er een levensgevaarlijke situatie, vertelt de politie. Hij maakte een wat verwarde indruk en hij verklaarde wel benieuwd te zijn wat er zou gebeuren... als hij met zo'n langzame snelheid over de snelweg zou gaan rijden. Dat was voor agenten agent de reden om te zeggen van meneer, we gaan uw rijbewijs invorderen. Nou, daar was meneer het helemaal niet mee eens. Hij zette de auto in zijn achteruit en probeerde uh, ja, op die manier alsnog te ontkomen. Ja, en dat was voor de agent de druppel en de automobilist werd aangehouden. Sport. De Grand Prix Formule 1 van Japan kreeg de verwachte winnaar Sebastian Vettel... Het was voor de Duitser al de vijfde Grand Prix-overwinning op rij. Louis Dekker. Het was weer een makkie voor Vettel? Nee, toch niet. Je zou het gaan denken. Je zou gaan denken, negen van de vijftien races in één seizoen... hij doet het met zijn ogen dicht. Nee, vandaag moest hij ervoor knokken. Die zege kwam zelfs een beetje uit de lucht vallen. Want wij dachten toch heel lang dat Webber zijn teamgenoot... de eerste zege van het seizoen zou pakken. Of anders misschien Romain Grosjean in zijn Lotus. Nog nooit een race gewonnen, maar vandaag heel lang de leider in de race. Aan het eind van de rit had Vettel de beste strategie... Hij stopt op het goede moment. Hij heeft één keer minder banden gewisseld dan zijn teamgenoot. En die kwam hem aan het eind niet meer voorbij. En dan ben je weer de beste. Alleen het was niet zo, we vertrekken, we zijn weg... en je ziet me nooit meer terug. Het was iets boeiender vandaag. Hij moest ervoor vechten. Wanneer wordt hij nou wereldkampioen? Uh, twee weken nog. Want kijk, dat is volstrekt duidelijk. Er is er nog maar één die ook wereldkampioen kan worden. Dat is Fernando Alonso in de Ferrari. Maar die zegt vandaag, en die zei ook twee weken geleden al... Uh, gaat niet meer gebeuren. Want wat moet Alonso doen? Vier races hebben we nog. Alonso moet ze allemaal winnen. En Vettel, die mag dan bijna geen punten meer scoren. En Alonso heeft al heel lang niet meer gewonnen. Dus over twee weken in India is het zover. Dan hebben we de wereldkampioen. Dat weten we nu al. De spanning is daar wel vanaf, hoor. Ja, toch een beetje jammer. Maar goed. Ja, we hadden ook een Nederlander, Guido van der Garde. Zijn race duurde maar tien seconden. Wat gebeurde er? Ja, eigenlijk waar je het hele jaar al bang voor bent. Dit is zijn eerste seizoen. En die eerste bocht in Japan op het circuit van Suzuka. Dat is vol gas en krap. En hij is in een soort sandwich gekomen tussen twee andere auto's. Twee concurrerende auto's van Marussia, het andere achterhoede team. Hij heeft nog geprobeerd te remmen om er tussenuit te komen. Maar dat heeft hem zijn voorvleugel gekost. En die raakte zo erg beschadigd dat hij vol gas rechtdoor ging. Waar de bocht naar rechts ging. En dat ging hard met 240 km per uur. Dan wordt hij nog wel een beetje afgeremd door het gravel. Maar hij ging met... Pak weg 180 kilometer per uur de banden in. Dus dat was een behoorlijke impact. Zal last van zijn nek en zijn rug hebben. Maar hij twittert inmiddels alweer dat hij nog goed kan bewegen. Maar dat hij wel een Japanse massage kan gebruiken. <laughs> Lijkt me fijn. Oké, okay, Louis Dekker, dankjewel. Ja, we blijven nog even bij de gemotoriseerde sport. Want in Maleisië is de Grand Prix voor motoren gereden. Hans van Lozenoord, de belangrijkste klasse is de MotoGP. Hoe is het daar gegaan? Daar is het volledig naar winst gegaan voor Dani Pedrosa. En dat was toch wel een heel goed moment voor hem, want Pedrosa was de man die twee weken geleden van de motor werd gereden door zijn teamgenoot Mark Marquez. En Pedrosa had al sinds mei van dit jaar geen Grand Prix meer gewonnen, maar hij was veruit de snelste in Maleisië. En ja, de meeste aanvallen moesten ook komen van zijn teamgenoot Marquez, want de Honda's waren toch wel oppermachtig op dat circuit. En die slaagden erna een pikkelhard duel wel in om Gorgo Lorenzo, dat is de titelverdediger om die te verslaan in dat duel om de tweede plaats. Maar uh, verder kwam hij niet en dat hoeft Marquez ook niet. Want Marquez kan volgende week al wereldkampioen worden. Dan wordt de grote prijs van Australië verleden op het circuit van Philip Island. Wint Marquez daar en wordt Lorenzo niet hoger dan derde in die race. Dan is uh, de 20-jarige Marquez de rookie van dit seizoen. Dan is hij wereldkampioen en dat zou een sensatie zijn. Oké, okay, Hans van Lozenhoor, dankjewel. En wilrenner Nacherboani heeft de derde etappe van de ronde van Peking gewonnen. De Fransman was na 176 kilometer de snelste in de sprint van het peloton. Het was voor Boani de tweede ritzegen op rij. Hij gaat ook aan de leiding in het algemeen klassement... met een voorsprong van 11 seconden op de Australier Michael Matthews. Er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Automobilisten moeten rekening houden met slipgevaar door plassen op de weg. Dat komt door de vele regen, vooral in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Er staan twee files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam, voor Amersfoort 2 kilometer. Op de A22 Beverwijk richting Velsen voor de Velsen-Tunnel 3 kilometer. Dat komt door de werkzaamheden op de A9. Daar is de Wijkertunnel richting Amstelveen dit weekend dicht. Oké, okay, dan nog even de hoofdpunten van het nieuws. We zeggen het nog maar een keer de hevige regenval zorgt voor overlast in Zuidwest-Nederland. De brandweer is druk bezig met het leegpompen van kelders en sloten die overlopen. India maakt de schade op na de orkaan Velin. Het aantal slachtoffers lijkt beperkt gebleven. En twee Duitse ministers zijn vorige week zondag in Kunduz aan een aanslag ontsnapt. Zometeen omroep Max met de perstribune.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 De Perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de Perstribune van Max. Programma waarin we terugkijken op de afgelopen Media Sportweek. En natuurlijk ook vooruit. Wat gaat deze week ons brengen? Dit uur televisiemaker Henny Huisman over de gevolgen van de bezuiniging op het maken van televisieprogramma's. En natuurlijk ook over de TV-prijs van Nederland. De prijs, de televisiering. Henny won hem twee keer. Na één uur oud-voetballer Danny Hesp. Vandaag de dag voorzitter van de Nederlandse Spelersvakbond, VVCS. Vraag aan onze gasten, deperstribune.nl. Twitter kan natuurlijk ook, hashtag #perstribune. Kassie kijken is er, met onze tv-deskundige Ron van Gouwen. Waarover, Ron? Ja, vroeger speelde de tv een belangrijke rol bij de emancipatie van vrouwen. En nu zien we ze geregeld worstelen met die nieuwe identiteit op de buis. Dat gaat niet altijd goed. Straks in Kassie kijken, de rol van de vrouw. En de vliegende kip, Jules van der Waart, waar hang jij uit, Jules? Ik ben bij Oranje, waar ik zo aan het praat met Dirk Kuyt. Hij speelt dinsdag hopelijk voor hem tegen Turkije. Waar hij als voetballer ook actief is bij Venebache. Dus zometeen Dirk Kuyt. U bent welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Henny Huisman, goedemiddag Henny. Hallo, over het Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Ik vind het zelf ook leuk. Echt waar? Maar de ja. radiostudio is niet een vertrouwd terrein voor jou, hè? Niet echt, nee. nee. En uh, het, uh, ja, ja, het is heel erg slecht weer, zoals iedereen weet. En dat heb je, binnen heb je daar geen idee van. Maar ik denk ook meteen als het heel mooi weer is, weet je dat dus ook niet als je hier zit. Nee, het is allemaal afgezonderd van de buitenlucht. Ja ja, ja, ja, ja. Heb je wel de radio aan onderweg dan? Ja, natuurlijk. Ik ben een uh, trouwe éénluisteraar. Oh, ja? Ja. Mijn kinderen vinden het een. Uh, Vreselijke zender. Uh, in dat is een gezonde opvatting, uh, uh, denk uh, ik, voor yeah, jonge kinderen. Ja, yeah, yeah. die zeggen dan van... Uh, ja Het dus is maar gekletst, natuurlijk. maar ik vind dat wel leuk. Ik heb ja. uh, hiervoor ook de VPRO uh, beluisterd. En, uh, ja, het is wel dat mijn zender. Mooi programma, hè? OVT. Ja. Ja. ja, daar leer je nog eens wat van. Um, maar heb jij nooit radio gemaakt zelf? Ik ben begonnen bij de ZZBO. De ziekenzorg en bejaardenomroep. omroep. Uh, uh, dat was in Zaandam nog, ja. Het mm. ja, ja. was dan het programma Grooving Time. En hoe klonk dat? Weet je dat nog? Wat deed je dan? Uh, goedemiddag, dit is ZB Orze, die een, een verzoekje heeft voor een plaat. Ja. En dan kreeg ik kaartjes. En dan, uh, ja, luisterdichtheid geloof ik, iets van, weet ik veel, 16 bedden of zo. Ja, toen lagen mensen nog wat langer in het ziekenhuis, Iets dus je, je had ja, ja, trouwere ja, klanten Ja, ja precies, ja. Ja. Je, je, je, je had daar nog mensen die dan echt een week of veertien dagen hadden, dat heb je niet meer, dus moet, nee. Uh, nee. Zeg maar, die, die jongen van die zestien bedden is wel uitgegroeid tot het uh, tv-kijkkanon van de jaren tachtig, negentig. Ja. Dat had jij nooit kunnen vermoeden toen bij ZZBO natuurlijk. Nee, nou, maar niemand denk ik. <laughs> nee. Dat, ja, ik heb natuurlijk uh, wel heel erg mijn best gedaan, maar ik heb ook wel geluk gehad natuurlijk. Ja. Ik heb uh, goede mensen die op, op tijd in me zagen. Dat is natuurlijk belangrijk. Goed, uh, en uh, ja, ik heb een paar programma's bedacht die de hele wereld ja. overgingen. Dat is natuurlijk wel erg leuk. Is dat jouw succes? Uh, maar wat, uh, heb je dat wel eens voor jezelf kunnen analyseren, willen analyseren? Wat was nou mijn e echte succes? Hè? Want je, je had goede mensen om je heen, zeg mm. je. Maar uiteindelijk doe je het zelf. Dat is is er iets bij jezelf waardoor je zoveel mensen dus blijkbaar kunt raken? Nou, ik denk dat ik voornamelijk op. Op televisie dingen zei die men thuis ook dacht. En dat waren, uh, ja, dat waren uh, soms hele volkse, gewone dingen. Maar uh, ik, ik maakte het niet mooier dan het was. En als iemand vervelend was, zei ik ook van nou, je bent wel een lastige klant of zo. En dan dachten de mensen thuis ook, ja, wat is ook een vervelende jongen ja. die, die dat zegt. En uh, dus de, dan heb je, ja, dat klinkt dan zo uh, pathetisch, maar de stem van het volk heb je dan. dan, ja. dan uh, ik hoor ook wel eens presentatoren of presentaties iets zeggen. Het dat, dat is hilarisch, denk ik. Het is helemaal niet hilarisch. Het is, het is gezellig misschien of leuk. Maar uh, voordat je dat woord gebruikt, dan moet het ook hilarisch zijn. Ja, nou, dan moet er iets gebeuren. Wat, wat, wat enorm is. Men, men, je, moet niet geen, je moet geen dingen roepen die het, het niet zijn. Wat we vroeger ook al zeiden, van, uh, wij, de, wij, wij brachten natuurlijk shows vanuit als meer van dat je dat je uh, uh, denkt dat uh, mensen in de studio. Uh, die lachen niet, maar thuis liggen ze dan blauw op de grond met lachen. Nou, dat is onzin. Als het in de studio niet leuk is, is het thuis allemaal niet leuk. Nee, maar je zou het omgekeerde misschien wel kunnen leggen, uh, zeggen... dat mensen in de studio gauwer lachen misschien dan thuis. Werkt dit zo ook? Dat, het werkt wel natuurlijk, zeker als je mensen in een surprise show verrast... en de familie ja. is daarbij en die gaat, dan gaat de omeco gaat in één keer... er wordt, wordt in de lucht gegoten of wat dan ook. Dat wordt natuurlijk wel wat aangedikt, ja. maar dan moet omeco wel een hele aardige man zijn... want anders vinden ze het een vervelende man die de lucht in wordt geschoten. Dit was vroeger, wat doe je nu? Ja, ja. ja ik, ik, ik geniet een beetje van, van ja, wat, wat gastoptredens en en wat, wat dingetjes gewoon niet echt een, een, een, een echt plan nee mis je het ja volmondig ja hoor je het ja ik hoor het ik laat ja. het ook tot me doordringen denk uh, ja. maar waar leidt dat dan toe als je zegt zo volmondig ja en zo direct nou omdat uh, uh, ik mijn, mijn, mijn vak als, als, als, als, uh, als entertainer zeg maar um, dat, dat zit in me. Dat, dat is mijn tweede natuur eigenlijk. Ik entertain ook op een verjaardag. Of, of, of ergens anders. Maar in dus, welke vorm dan op een verjaardag? Wat nou, doe je dan? Nou, dat, dat ik zorg dat mensen het leuk hebben. Ja. Ja, dus dat zit heel erg in me. En, uh, dus dat is een karaktertrek. Dus als, je, als ik het niet mag doen. Dat is een beetje vreemd. Het is een beetje iemand die normaal schildert. Zeg jij mag nu niet meer schilderen. Ja. En hier, hier met die kwasten. Dat is dat gevoel een beetje. Dat, en dat, daar heb ik het uh, wel moeilijk mee. Ja, ja. Want vreet dat dan ook aan je? Want ik bedoel, je kunt iets missen en zeggen, Ala, ik mis het, maar ik ga vandaag wel leuke dingen doen en uh, het nou, zal wel. Nou, ik doe wel hele leuke dingen, ja. maar in, in mijn achterhoofd mis ik het. Ja. Snap je? En, en ja, ik heb als gezegd: voor mijn kleinkinderen ben ik een leukere opa met een show of zonder show. Want, uh, wat en dan is... denken, denken mensen: sla je dan die kinderen als je geen show hebt? Zover is het niet, maar wel bijna. Weet je wat? Ik ja. ben gewoon een gezelligere opa. Ja. Dan. Je, mist, je mist het dus. Ja. Denk je dat er nog een keer een terugkeer in zit? Ja, dat weet je niet. Kijk, nee. het is niet zo. Uh, uh, uh, het, het, het, het moeten is niet van. Uh, kijk, ik. Ik heb altijd natuurlijk uh, uh, deze baan uh, geambieerd. Daar heb ik ook uh, ja. nooit onder stoel of banken gestoken. Als je dan heel ver komt, dan is het natuurlijk wel heel lastig om dan zonder die aandacht. Uh, is dat het? De, werkt het zo verslavend? Misschien televisie veel meer dan radio natuurlijk, want je hebt een publiek waar je u tegen zet. Zegt, je ziet de mensen, ja. ze spreken je op straat aan. Ja. Dus daar hangt er veel meer om een televisiepresentator dan om een meneertje van de radio zou gaan ja. zeggen. Ja, jij stapt gewoon eruit zeg maar ja, en, en een uh, paar collega's die heerlijk, dat zeggen. Ja, ja, ja, een ja. toevallige collega's als ze je nog kennen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat ja. houdt hier misschien bij de portieren op. Heel, ja, dat ja. is de vraag. De je weet wie je bent. Ja. Als je een pasje hebt, mag je naar binnen. Ja, ja. ja ik heb het vanochtend gemerkt. Het was als uh, ik over Rusland kwam praten. Ja. <laughs> ja. ja. Wie bent u, waar gaat u naartoe? Ja, precies. Ja, ja. ja Zo snel gaat het ook, Hennie. Zo gaat het, ja. Ja. Ja. Zeg maar, is het. Is het die verslaving die je, dan, uh, die, die je dan mist? Maar kijk, niet de verkeerde aandacht. Ik bedoel, ik ben niet iemand die de nachtwacht beschadigt... met een, uh, nee, met natuurlijk een niet. Weet je Wel die, die gek heb je natuurlijk ook. Ja. Nee, de... de de mensen vermaken. Weet ja, dat, dat, ja. dat vind ik zo leuk. Nou, laten we maar, maar eens kijken... hoe je dat dan in het verleden gedaan hebt... dat vermaken. Kent u Henny Huisman? Nee, ken ik niet. Nee, die ken ik niet. Henny Huisman? Geen idee, wie het is, eerlijk gezegd. Dag dames en heren, hartelijk welkom. Welkom vanuit Slagharen en welkom thuis... lieve dames en heren, het is de allereerste... Caro Zomeravondshow. Zomeravondshow. Huisman! Jij en je man hebben 1 miljoen gulden gewonnen. <middels> Dag Hennie, de EO hier. Ik heb begrepen dat je met ons op zoek wil naar God. Ja, dat klopt. Ik kom eraan. Henny, hoe lang zit jij nu bij de tv? Twintig uh, jaar. En dan na twintig jaar eindigt het dus uh, bij de EO. Het begint bij de EO. Grappig, hè? Ja, dat is mooi. Dit is uw leven, ja. ja. Anderhalf minuut. Eindigen ja. bij de EO. Ja, grappig, hè? Ik weet niet, wat nou, nou, je achteraf ja, ook... Nee, nee, nee. maar de opmerking van dat je, ja, waar eindig je en waar begin je. Het grappige is natuurlijk wel als je bij... Ik heb natuurlijk bij de KRO gewerkt, toen RTL en natuurlijk alle toeters en bellen. Maar was jij ook een jongen van de K, zal ik maar zeggen? De katholiek? Uh, uh, ja, van katholiek. Uh, ja. ja, wat dacht je? Ik had, uh, mijn grootvader was de kosten van de kerk. Kijk, ja. Maar dan is de EO op zich ook niet gek. Ik bedoel, die nee. uh, hadden, heb, hebben dezelfde god, neem ik aan, ja. elkaar en de. E. Ja, we bekijken hem wat anders. Natuurlijk. Ik, ik ben ook bij de ik ben ook gek op de moeder van, van Jezus. Oh ja, daar houden ze bij maar de, de nee, protestanten niet. En, en, maar, ik heb ook wel wat beelden thuis, daar houden ja. ze ook niet van. Nee. Nee, ik was, uiteindelijk uh, was ik te frivol. Ja, dat hebben katholieken. Die ja, zijn ja. bourgondische natuurlijk dan de Calvinisten. Ja, maar ook dat is een, een beetje cliché. Maar... Ja, maar het is wel een beetje zo. Heb je er spijt van dat je toch uiteindelijk... die EO-programma's gemaakt hebt? Nee, helemaal niet. Geen seconde. Nee, da uh, want... Uh, uh, ik heb natuurlijk... Uh, ik heb Henny zoek God gedaan. Dat was een, was een mooi programma. Ik heb daarna Huize Huisman gedaan, wat een mooi programma was. Ik heb Koordenslag gedaan. Dat ja, was, een, was een goed programma. Uh, maar... Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik ben wel heel veel mensen ook daardoor kwijtgeraakt. Ik heb nieuwe fans bijgekregen gekregen. En, uh, dus je zou kunnen zeggen... Is het, was het een goede move in je carrière. Ja, maar ook door je mensen kwijt die jou van de, van de van de amusementsector kenden. Ja, die en de, ja. die. Oh, die mensen zeiden: ja, ja de die die gaat in één keer god geloven en zo. Ja, dat en, geeft dan eens, Kan maar dan kan je toch niks schelen dan? Nee, maar nee, maar, maar ik, ben, ja. ik heb ik ook altijd in god geloofd, want dat dus, is van, ja. van, van van van huis uit dat is meegekregen. Dus uh, nee, maar die die dat anders zagen. Die ja. zagen dat toch een beetje. Ja, vreemd. Moet ja. je nou geld over de rug van God verdienen? En dat soort dingen werden er... Het wordt helemaal niet erg, want er nee. moet worden gegeten en gedronken. Dus Daarom. Uh, nee, ja. nee, ik ben... Ik ben, ik ben daar, in die zin heb ik daar geen spijt van. Maar mensen hebben het wel een rare move gevonden. Ja. Sommigen dan. Jij bent de man van Radio 1, zei net. Luister graag. Kleinkinderen begrijpen er, geen... Kinderen begrijpen er helemaal niks <laughs> van. <laughs> komt vanzelf natuurlijk als ze ja. ouder worden. Ja. Zeg maar, wat is jouw opvallendste nieuws deze week? Nou, gisteravond heb ik hebben we het uh, ruisterhuis voor Suriname. Voor een uh, kinderhuis. Ik moet het eventjes uitleggen, want dat, uh, dan wordt het duidelijk. Uh, een kleinkind dat is geadopteerd, dat komt uit een kinderthuis... In Suriname, in Paramaribo, het kindertuis van Tante Lottie. Nou, daar hebben we natuurlijk een band mee, daar hebben we diverse keren geholpen en noem maar maar op. Uh, maar twee maanden terug is dat hele tehuis afgebrand. 83 kindertjes op straat. Sommigen gewoon in een onderbroek en, en, en een pyjama jasje. Nou, is er een stichting is er in het leven geroepen en we hebben gisteren dus 37.350 euro opgehaald. En dat is genoeg om de kinderen weer onderdak te krijgen? Nou, kijk, het is natuurlijk zo. dat gaat uh, vier keer over de kop uh, bij de munteenheid nou. daar. Dus dan kom je met een dikke ton binnen. Nou. En daar kunnen wel bedjes en kleding enfin. en dat. Ja, dus dat was... Uh, Mooi goed nieuws. Ja, dat vond ik echt uh, geweldig om te doen. Voor vragen aan Henny Huisman, deperstribune.nl. Twitter kan natuurlijk ook hashtag perstribune. De perstribune. Een paar zaken uit het nieuws. Het was druk op het Malieveld. 3000 mensen deze week in Den Haag. Eh, mensen vanuit de omroep, ook belangstellende. Mensen die kwamen protesteren tegen de bezuinigingen. De extra bezuinigingen van 100 miljoen euro op de publieke omroep. 260.000 handtekeningen kwamen er in een petitie terecht... bij de staatssecretaris die over de omroep gaat, staatssecretaris Dekker. En de, de actie heeft in die zin succes dat het herfstakkoord... dat dit week einde bekend werd tussen oppositie en kabinet... in ieder geval 50 miljoen van die omroepbezuinigingen afhaalt. Jan Slachter, goedemiddag Jan. Goedemiddag. Gefeliciteerd met dit succes, want jij was de actieman bij Uitzek hè, deze week. Ja, nou ja goed, alle omroepen hebben daaraan meegedaan hoor... en ook de Raad van Bestuur van de NPO. Hm. Maar ja, dit was uh, prachtig nieuws vrijdagavond... Uh, het was allemaal goed getimed. We moesten zes weken geleden moesten wij een datum prikken, 9 oktober. En toen zag je ineens dat het mediabat in die week was en de, en de besprekingen met, hmm. uh, met, met de regering. Dus ja, het had niet beter uh, getimed kunnen worden. Dat is uh, uh, inderdaad een mooi toeval. Uh, die 50 miljoen, Jan, hoe gaat dat dan? Uh, uh, uh, wie krijgt dat? Waar, waar is de rekening? Of wordt er iets niet teruggestort of wel teruggestort? Hoe, hoe krijg je dat zichtbaar? Nou ja, kijk, we moesten in principe natuurlijk 100 miljoen bezuinigen. Uh, dat is nu teruggebracht naar 50. En hoe die verdeling straks gaat, dat moet blijken uit de begroting. Mm. En dan zal ongetwijfeld ook uh, een groot deel daarvan naar de publieke omroep gaan. Naar, naar, naar ons dus. Uh, dus ja, dat, dat maakt gewoon dat in ieder geval waar wij zo bang voor waren... Uh, dat dat minder wordt, dat we die programma's straks niet meer kunnen maken. En twee, we hebben natuurlijk ook nog straks de onderhandelingen met de kabelaars waarvan de staatssecretaris heeft gezegd dat die een marktconforme prijs ja. moeten gaan betalen. Dus minder? En misschien, ja, misschien dat we daarmee het leed kunnen verzachten. Ja. En ook voor de regionale, hebben die ook hier profijt van, van dit bedrag, van die 50 miljoen? Denk jij? Dat, zou moet, dat zou moeten blijken, dat weten we niet. We weten dat het 50 miljoen is van de landelijke mediabegroting. En dat zal later moeten blijken uit de begroting. Maar het staat in ieder geval vast dat de publieke omroep, dat die in ieder geval daar ook van zal profiteren. Steeds 50 miljoen liggen, en daarvan hopen wij dat de kabelaars uh, dat, dat uh, voor rekening gaan nemen. En met, met heel veel dank aan deze 66 die dit heeft ingebracht op woensdag, op de dag van de demonstratie. Uh, dus ja, dat, dat, dat hadden we eigenlijk niet kunnen dromen dat dit eruit zou komen. Ja, Dus ik ben nu even klaar met de politiek. Uh, de, de, de zaak is geklaard voorlopig. Ja, ja goed. Ja. Nu die andere 50 miljoen ook, Turk... maar die moet dan voor ja. de kabelaars komen. Maar uh, uh, ja, dit, dit was een heel mooi welkomstgeschenk. Ja. Nou, ik vind het knap, Jan. Uh, uh, uh, wat, wat ik wonderbaarlijk vind, is dat je bent toch als laatste bijgekomen met je, met je omroep. En, en uh, je bent eigenlijk nu de, de, de, de, de spreekstalmeester van, van al die omroepen. En dat, en dat op zich vind ik al knap. Ja, nou ja goed, we hebben natuurlijk ook een hoop over ons heen gekregen. De schrijvende persen en iedereen die had ja. wat te zeggen over ons. Maar goed, dat moet je er gewoon bij nemen. En dat vind ik ook niet erg. Iedereen mag kritiek hebben. Tot slot, ik vind wel, en dat, dat neem ik hem ook zeer ter harte... Uh, dat wij wel het gesprek aan moeten gaan met, met ons publiek. Uh, er zijn best wel misschien punten waar wij uh, naar moeten luisteren. Ja. Uh, als het bijvoorbeeld gaat over topsalarissen en noem het allemaal maar op. Maar en dat gesprek wil ik ook graag de komende tijd met iedereen aangaan. Ja. Dat is mooi, mooi om ja. te horen. Ja, zeker. Jan, dankjewel. Nou, misschien nog een kans dat hij uh, weer geld heeft om mij uh, in te lijken. <laughs> ik dacht, maar blijft hij. Maar blijft <laughs> ja. hij. Nee, een Blijf grapje, vol. Jan. Een grapje, je, grapje. Je, je weet hoe ik erin sta. Ja, je weet, weet ja. ik. Ik weet het. Dankjewel, dank Jan. Een mooie zondag. Ja, dankjewel. Eens gelijks. ben ja. Annie. Dag, ja. Jan. Jullie hebben met elkaar gesproken, natuurlijk. Ja, ja, ja. Die ja. Diverse ja. keer. ja. ja Jan maar dat is nog, er... is nog niks geworden. Nee, maar dat maakt niet uit. Wat, wat in een goed vat zit, verzuurt niet. Denk je? Ja, dat ja, denk ik. ik denk wel dat ik bij zo'n omroep zou passen. Maar het, het hoeft helemaal niet. Ik bedoel, dat is het. Uh, maar ik heb, wel een soort, ik heb daar toch wel een soort respect voor. Het is ja. wel een vechter Zeker, ja. Voor dat onderzoek. is absoluut ja. waar. Goed, nou, Jan's schoenen zijn gepoetst voor deze zondag. Die, helemaal, helemaal klaar. Nu uh, vraag me wel af, Hennie, was jij een groot verdiener eigenlijk? Ja ja. Wat verdien je? Hè? Ik, ik heb, neem Kom een slok hoor. Ja, nee, ik wou zeggen even een slikje, maar niet ja, in de bedragen. Ja, ja, nee, dat hij zat echt in de koffie. Ja. Ja. Uh, nee, ja tuurlijk. Ik, ik heb mag er... het vragen, dus jij kan zeggen of je het zegt of niet. Ja, nou ja, ik heb een periode gehad dat ik echt wel heel erg veel verdiende. En ja. dan denken wij aan wat voor bedragen? Nou, in guldersen. Gulders? Uh, oh. Maar niet Surinaamse guldersen? Nee, nee, nee. <laughs> nou, 2,5, 3 miljoen per jaar. Zo. Ja sprak hij stoïcijns. Nou ja, ik zit dan ook te denken... dan, dan hielp ik me produceren... was ik ook eindredacteur... Maakten we 80 filmpjes per jaar? Ja. Uh, heb ik het ook over natuurlijk de, het exclusiviteitsrecht? Wat er nog was, ja, het is wel een uh, vorstelijk bedrag. Uh, ja, het is Helemaal fantastisch. Ja, ja. Ja. Heb je dat nooit bezwaarlijk gevonden? Het idee van 'ik ben een man van 3 miljoen, uh, maak dat allemaal maar zwaar.' Want ik bedoel, de druk op je schouders is ook groot. Ja, die is Daarmee, heel groot. Ja. Maar het was bij de commerciële omroepen en die verdienen ook heel verschrikkelijk veel geld. Ja, dat is ook niet uh, erg kijk, Weet je, kijk als een commerciële omroep het jou wil betalen, hebben ze het blijkbaar aan inkomsten. Ja, uh, want zo, zo werkt het. het in nou ja, de in Kijk, de Je moet je voorstellen dat, dat RTL 4 dat dat was RTL Veronique. Ja. Dat was helemaal niets. Daar keek helemaal niemand naar. Ja. En er zijn een aantal mensen, waaronder ik, en daar ben ik best trots op, ervoor hmm. gezorgd dat het een hele grote zender is geworden. Inderdaad, dat wordt goed betaald. Als je het vergelijkt met voetballers en met. met uh, oh ja, maar, uh, uh, dan is het. Of vast. met de radio. Ja, bedraad. Dat moet je niet vergelijken. Dan moet je geld meebrengen. Ja, dus... ja, ja, ja, ja, ja. ja maar daarom heb jij wel een klus bij Max en ik nog niet. Zo is, Jan Schrikse dood is het punt van jouw neus. Ja, ja, ja. Ja. Nou, zijn we hebben maar over die commissie uh, gesproken. RTL en SBS hebben hun eigen problemen. In 2014 voeren de concurrenten een nieuwe televisieoorlog met elkaar. Na een ijsdansoorlog, een uh, Michael Jackson-imitatieoorlog... en twee talentenjachten op hetzelfde tijdstip... staan begin volgend jaar waarschijnlijk twee trouwshows tegenover elkaar. en ja. Ja, Nadat SBS aankondigde met een show te komen waarin twee onbekende mensen met elkaar gaan trouwen in ja, ik wil een wild vreemde. Komt nog de RTL 4 twee dagen later de nieuwe show Married at First Sight aan. Waarin hetzelfde gebeurt. Zitten die elkaar zo eh, op de hielen en in de nek te heigen? Nou, nou het, het is meer, een, ik vind meer een, een soort uh, armoede uh, om iets te bedenken. Ja, dat vind ik ook wel, maar blijkbaar nou ja, is maar het commercieel het... zo interessant dat je dit kunt permitteren. Ja. En, en ik denk dan dat je dan uiteindelijk gaat verliezen... als je de twee dezelfde dingen... Ik bedoel, mijn moeder heeft een keer gezegd... Gerard Jodem vind ik een goede kandidaat. Ik Hij is de presentator en heeft bij Holiday on Ice man." Dus die mensen, nou. de mensen thuis snappen er niets meer van. Daar moeten ze aan denken. Hoewel het met SBS nog altijd niet geweldig gaat... SBS 6, wat betreft de kijkcijfers... heeft de zender wel een goede week achter de rug. Maar twee keer liefst versloeg deze zender... zijn grootste concurrent RTL 4... op primetime, notabene. Zo keken er op maandagavond meer mensen... Na de nieuwe Amerikaanse serie Under the Dome. Op SBS, dan naar het kijkcijferkanon Crime Scene Investigation bij RTL 4. Ook op woensdagavond werd de RTL verslagen met afleveringen van Dr. Tines en Waar is de Mol? Dus SBS, denk je, is dat een zender die je volgt? Ik volg alles. En, maar hoe komt het dat die zender nu toch weer aan het klimmen is? Weet je waar dat effect in zit? Nou, ze hebben natuurlijk. Uh, uh, kijk, er is een soort stabiliteit gekomen. En ze hebben een paar uh, idiote fouten gemaakt. Uh, onder andere met dat shownieuws uh, dat we uh, te veranderen. Dat Hart van Nederland. De, de dames die daar plotseling uh, te ja. oud voor waren en allemaal. En dat moet je allemaal niet doen, want de mensen thuis snappen daar niets van. Die, hebben, die zijn gewend aan een decorstuk. Zijn gewend aan een presentator of, of, presentator of presentatrice. En dan gaan ze het veranderen. En ik vind ook dat dat. Kijk, als je bij een uh, Albert Heijn binnenstapt... loop je in een bepaalde routing... want het is bedacht dat mensen met, die alleen suiker wilden hebben... toch met meer thuiskomen... En, maar het is niet zo dat je het dat je dat allemaal weet. Ik zeg het nu, en er zijn wel mensen die het weten, maar de meeste mensen lopen gewoon die route. Je moet over dat soort dingen helemaal niet praten. Ik, ik ben ontzettend uh, uh, allergisch voor de zender voor hoogopgeleide. Of de zender voor vrouwen. Of de zender voor... Uh, dat maakt de mensen zelf wel uit. Je zendt het uit. En dan als daar meer vrouwen naar kijken ja. dan mannen. weet we, De laatste periode bij RTL uh, hadden we een... Pa, een Tonnen pop van een vrouw en dat was dan dat was RTL. Uh, en dat was dan middelopgeleid en anderhalf, ja, anderhalf kind. Dan denk ik, hou op. Ja, maar zo, zo verkopen de bladen wel hoor, Margriet, Libellen, die hebben allemaal profielen ja, maar, van. Uh, precies van maar van hoe, hoe slecht gaat het niet met de bladen? Ja, het gaat niet best. Nee, dat, daarom. Dat is dus je moet dus weer ja, dat, aan het publiek denken, gewoon aan mensen. Ja maar, ook, ja, maar je wilt toch ook weten voor wie je wat doet? Hè? En op welke je moet manieren. het vanuit je hart maken. Ja. Wij komen daar zo nog over te spreken. RTL, de kijkcijfers van RTL Late Night gaan langzaamaan omhoog. Afgelopen week werd bekend dat het programma ook komend voorjaar wordt uitgezonden. Eigenlijk weten we dit drie weken al. En de belangrijkste reden is, uh, twee redenen eigenlijk. Eén, uh, je ziet gewoon ontwikkelingen ontwikkeling in het programma zelf. Uh, in het programma, in mei, uh, in, in uh, techniek en alles. Uh, maar het allerbelangrijkste is dat de cijfers goed zijn. Mooi. Ben jij een Umberto kijker Nee. Tom. Nee, is nee, nee ik zie het wel langs komen. Maar ik ben, ik ben een, een wereldrijd door en een, een, een witte, witte man. man ja. Oh. Ja. Kassie kijken zometeen, maar nu. Hij vond de mooiste sportverhalen. De Vliegende Kip. Vliegende Kip, Gilles van der Wart. Ja, zoals gezegd, uh, Govert, ik zit met uh, Dirk Kuyt uh, nog twee dagen. Nog twee nachtjes slapen en dan is het uh, Turkije. Dirk, voor jou een hele belangrijke wedstrijd, denk ik. Ook omdat het een soort thuiswedstrijd is. Uh, waar wordt die eigenlijk gespeeld in Turkije? Ja, er wordt in het stadion van Fenerbahçe gespeeld. En zoals je zelf al uh, zegt, is dat natuurlijk heel speciaal... dat je ja, in het land waar je op dit moment woonachtig bent... Uh, ja, voor je eigen land een, uh, ja, een, een belangrijk duel gaat spelen. Je zit in de kleedkamer van de tegenstander normaal gesproken. Daar ga ik wel vanuit, Dus dat zal wel apart zijn. Omdat je natuurlijk altijd gewend bent om in, de, om in de, je eigen kleedkamer te zitten. Je eigen plekje te hebben. En nu zal het iets anders zijn. Maar ja, het zal wel uh, als thuis voelen. Je komt ook heel veel bekende mensen tegen. Dus wat dat betreft is het uh, al heel speciaal. Ja, Nederland is al geplaatst. Dus de druk bij Nederland is weg. Maar voor Turkije is die er nog wel. Ja, nou, als je... De afgelopen weken in Turkije vertoefd heb. En uh, als ik ook mag geloven van, uh, van wat vrienden en kennissen die in het, op dit moment uh, in Turkije op vakantie zijn. Dan staan de kranten nu al uh, vol over die wedstrijden uh, En uh, het leeft enorm. Uh, ja, Turkije heeft uh, toch, uh, uh, zichzelf een uitgangspositie verworven de afgelopen uh, uh, duels. Om toch zichzelf nog te kunnen kwalificeren voor het, uh, voor het WK. Ja, en dat land dat, uh, ja, dat wil er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Dus het leeft enorm. Het zal een enorme hectiek zijn. En voor ons is dat natuurlijk een prachtige wedstrijd om, uh, om te spelen. We zijn weliswaar geplaatst, maar uh, ja, voor ons is het ook belangrijk om, uh, om tegen Turkije te winnen. Want we willen bij die beste zeven landen van de wereld horen. Heb jij nog contact gehad met spelers? Met wie normaal speelt men nu tegen? Ja, uiteraard. Er zijn vier, vijf jongens die bij de, nu bij de selectie zitten. En soms zelfs zes, zeven. Dus wat dat betreft ja, hebben we ontzettend veel over, ja, over die wedstrijd gesproken. Maar ook ja, wat zij misschien nog wel belangrijker vonden is dat we wel onze plicht moeten doen tegen Hongarije. En ik zeg, nou ja, dat kunnen we doen voor je, maar uh, ja, de, de rest zou je zelf moeten doen. En uh, wij willen zelf ook graag gewoon een zo goed mogelijke uitgangspositie uh, hebben uh, op het WK. En daar gaan we alles aan doen. Ja, want jullie moeten nog zoveel punten scoren dat je in ieder geval bij de eerste zeven landen van de wereld hoort. Ja, dat is uh, dat sowieso. En uh, ja, kijk, als je voor je land speelt, dan wil je altijd winnen. Ik heb nog nooit een wedstrijd uh, gespeeld om, uh, om te verliezen. En dat weten zij ook wel, alleen uh, ja, dit is wel een hele... Een speciale wedstrijd. En voor hun ja, zal het een wedstrijd op leven en dood worden. Je zei het al, er zijn heel veel bekenden daar. Er zijn uh, mensen die er naar vragen. Maar zijn er ook veel vrienden van jou die juist naar deze wedstrijd komen? Ja, ik heb behoorlijk wat, uh, wat familie en vrienden die uh, die avond aanwezig zullen zijn. En uh, nou ja, dat, uh, dat zal behoorlijk hectisch zijn. Dus ik moet goed zorgen dat uh, hun veiligheid uh, gegarandeerd wordt. Want zoals ik al zei, de hectiek is groot. Uh, de emotie bij de Turken is ook heel groot. Dus uh, ja, het zal, uh, als wij daar komen, ondanks het feit uh, ja, dat ik bij uh, een van de grootste Turkse clubs speel en Wesley ook, zal het een behoorlijke uh, vijandige sfeer zijn. Mag je die nacht in je eigen bed slapen of moet je terug naar Nederland eerst? Uh, nou, dat is iets wat ik nog met de bondscoach moet overleggen. Ik neem aan dat ik niet terug hoef naar Nederland. Dat doen we nooit. De buitenlandse spelers mogen altijd de morgen na de, de wedstrijd uh, uh, vanuit het land... of waar we dan ook spelen, terug naar, uh, terug naar de club. En uh, ja, nu uh, ben ik binnen twintig minuutjes thuis. Dus dat zou wel lekker zijn. We praten in de tweede uur verder. Dank je vast voor dit gedeelte. Alsjeblieft. Zo, en uh, Dirk Uit. Hennie Huisman, Hennie, er moet bezuinigd worden op de televisieprogramma's... ondanks die 50 miljoen die, die terugkomen... die Jan Slachter zojuist heeft toege, toegelicht. Uh, ja, deze week werd bekend bijvoorbeeld bij Bananasplit... dat is een, een programma met Frans Bouwer en publiek in de, in de studio. Daar gaat een, een bezuiniging plaatsvinden. De Frans die, die gaat voortaan voor een zogenaamde blauwe wand staan. Ik geloof dat het publiek weggelaten wordt, dat is allemaal te kostbaar. En dan gaat hij voor een blauw wandje staan. Ja. Wat, wat zegt de tv-maker Huisman dan? Ja, dat is wel heel erg uh, uh, jammer. Uh, dat blauwe band, dat is. De, zeg maar, ja, mensen kennen het natuurlijk van bijvoorbeeld het nieuws of van uh, de, de weerkaart. Dan kun je erachter iets uh, ja. d r, d r achter zetten. Uh, ja, ik denk dat ze er iets creatiever mee zouden moeten gaan uh, om zou moeten gaan. Ik bedoel, als je natuurlijk... Um, die blauwe band is wel echt het laatste wat je zou uh, uh, moeten willen. Uh, om, uh, trots zegt, vorm is, uh, is minder belangrijk uh, dan, uh, dan de grappen. Dat is, dat, dat is ook ja. zo. Dat is, ja. het, het gaat om de grap. Zou jij het geaccepteerd hebben bij jouw surprise show? Nou, ik denk dat ik, dat ik het anders moet zien. <coughs> het, het, het, het leuke van de surprise show, de filmpjes... was natuurlijk het publiek, maar als dat niet meer zou kunnen... Zou ik iets anders bedenken dan die studio, behalve dan een blauw? hond. dat is natuurlijk gewoon creatief wel heel erg. Dit, dit vind jij de armoedigste oplossing? Ja. ja. ja. ja. Dan zou ik weet, weet ik wel de, de, de, dan zouden wij een surprise bus door Nederland en dan. Uh, en dan uh, Weet ik van wat. Maar dat je naar de mens toe gaat. Of dan uh, ook. Maar met je, een blauwe wand, dat is. Dat, ja, dat is een, ja, dat is. Er zit geen sfeer aan. natuurlijk. Zeg maar de Surprise Show, want je gaf net even je salarisprijs. Uh, op jaarbasis. Maar uh, hoe duur was zo'n programma? Vier ton per aflevering. 4 to, is dat veel voor een televisieuitzending? Uh, nou, dat was, wel een heel, dat was wel een heel mooi bedrag. Ja? Maar daar hadden we ook. Dan, dat, daar kon dan ook alles voor. Ja. Als iemand wilde uh, uh, golven met Prins Banner. En die wilde dan een bedrag hebben voor het goede doel. Wie de prins? Ja... De Prins. Oh, en die, die, die Lockheed. Uh, <laughs> oh, dat was nee. dit voor de eigen zakken. Nee, nee nee dat hey. was dan voor het uh, Wereld Natuur Fonds oh, of wat dan ook. Ja, ja. En als je dan zei 25.000 gulden wil ik ja. daarvoor hebben... voor die zeven minuten, dan was dat prima. Ja, ja zo werkte dat uh, natuurlijk. Ah, ja, maar dan krijg je ook mooie shows. Komt, ja, ja, ja, ik bedoel, er werd altijd gezegd... er wordt een hoop geld ingestopt. Maar er kwamen ook hele mooie dingen uit. Ja. Vind jij amusement thuis? Je het trouwens bij de publieke omroep. We zeggen, laat dat over aan RTL, nee, SBS. zo'n ons, dat vind ik nou... Richt op nieuws en sportactie. Uh, de grootste onzin. Cultuur. De publieke omroep is zegt dat al publiek van iedereen. Ja. Dus de programma's moeten ook voor iedereen zijn. Er is toch een hele grote groep die Frans Bouwer hartstikke leuk vinden. Waarom zou die er nou niet in mogen? Dat vind ik, dat vind ik echt onzin. En dan moet je zeggen... Dus dan zouden we, uh, dat soort programma's moeten dan naar de, de commerciële. Onzin. Onzin. Jij bent, ge, uh, jij bent twee keer winnaar van de Gouden Televisiering. Ja. Dit jaar zijn genomineerd, begrijp ik, Flikker Maastricht, Divorce... en wie is de mol? De mol voor de zevende keer. Ja. Uh, inmiddels uh, heb je al een winnaar uitgekozen zelf? Of? Ja, het zou de mol wel gunnen nu. Ja. Ja, het wordt ook een beetje tragisch natuurlijk, om alsmaar, uh, als een zoetemelk tweede te blijven. Die heeft wel een keer de Tour gewonnen, trouwens. Ja, dat is dat waar. Nou ja, ik, die zou ik het meeste gunnen. Ja. 25 jaar geleden, toen had jij een speech in de binnenzak, want je wist dat je hem ging winnen voor de Surprise Show. De meest gestelde vraag meest. sinds de bekendmaking dat ik de televisiering zou winnen, is geweest: had je er een idee van dat je hem zou winnen? En ik moet u daarop antwoorden: ja. Uh, ik geef toe, het is nogal een boute uitspraak, maar ik zal proberen uit te leggen waarom. De reacties die ik kreeg als presentator van de mini-playback show of soundmix show, die varieerden van: Mijn dochtertje van acht is exact Madonna. tot vertel die meneer maar dat mopje van die twee tietjes in een envelop voor de moppetrommel. Maar dit alles verbleekte bij de reacties van de surprise show. Lieve Henny, ik heb erger gejankt bij jouw programma. als toen mijn man er vandoor ging zeven jaar terug. Want we hadden niet alleen de hoogste kijkcijfers, maar ook de grootste traandichtheid. Dank u vriendelijk en nogmaals bedankt. Ook grappig dat ik dit nog heb. Ja, je hebt het archief gelukkig gelukkig dat we dat niet weggooien. Ja, nee, want ik, ik wist er helemaal niets meer van. Grappig, want ja. ik hoor het nu en denk, oh ja, dat zei het 25 hier. jaar geleden, ja. Sinds ja. 1983 voor de Playback Show kreeg jij. Playback Show, een show, ja. Show, ja. Ja, is ja, ja. En later, surprise, ja, ja, later surprise. Een belangrijke prijs. Ja, uh, ik, ja, het is publieksprijs. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja, is dat heel belangrijk? Want je kunt ook zeggen: als het publiek zo massaal uh, aan, de, aan de manipulatie gaat. Ja. ja, maar dat was toen niet. Ja, hè? We praten nu inderdaad over 25 jaar geleden. Maar ja, dat, ik, ik vind het uh, nu niet helemaal lekker meer zoals nou, het nu gaat. Nou, nee. nou, laten we te, zullen we een vraag aan Jeroen de Goeie? Dat is de organisator via het Blad televisie van het Gouden Televisering Gala vanuit uh, Carré. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag Govert. Hallo, Henny. Hallo. Ja, Jeroen, je hebt het, je hebt het gehoord. Uh, ik heb het gehoord, inderdaad. Ja, wat is hierop uw reactie? Is de prijs toch misschien in de loop der tijden enigszins gedevalueerd? Nee, vol, volgens mij uh, niet. Uh, volgens mij is het nog steeds de tv-prijs om te winnen. En ik, uh, ik merk het ook aan de reacties van tv-makers. Uh, ze willen hem ontzettend graag winnen. En ik denk uh, dat, dat Henny het daar wel wat mee eens kan zijn. Ja. Ja, maar het, er is wel een bezwaar dat er via internet gestemd kan worden. En je weet, uh -huh. oudere mensen hebben misschien iets minder met internet. Voordat ik nu alle ouderen op één uh, hoop gooi, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar er zijn nee, natuurlijk nee, mensen die wel ja. willen stemmen, maar niet kunnen. Omdat ze niet met internet bezig zijn. Ja, ik heb helemaal gelijk dat, uh, dat, dat... Je kunt niet zeg, zomaar zeggen dat alle ouderen geen internet hebben. Want ik heb heel veel mensen gesproken. Zeker. En ik ken heel veel mensen die het, die het wel hebben. Uh, heel af en toe spreken we iemand die inderdaad zelf geen internet heeft. Maar als je dan door uh, praat, uh, ja. dat is toch niet het hele, het hele verhaal dat ze niet kunnen stemmen. Want meestal hebben ze wel iemand uh, die, die, uh, die ze kan helpen, of een zoon of een dochter of een buurman. En uh, vaak is het wel zo, als ze echt willen stemmen, dan, dan kan dat wel. Ja, nou dat, dat is de aanloop dan, hè. maar hoe gaat het dan vrijdag? Want dan is er ook nog een stemronde? Vrijdag is nog een laatste stemronde tussen de drie uh, genomineerden, zoals dus jij uh, soms omschreven hebt. Dus, dus divorce, Flikken hm. en Wie is de Mol? Ja. Uh, de stemmen staan weer op nul, dus uh, vanaf daar wordt er opnieuw geteld. Aan het einde van de show is de winnaar bekend. Ja. Ja, en dus, nou, zou, het niet, zou het niet opnieuw leuk zijn als vanuit de AVRO, waar het toch uh, vandaan komt... Uh, dat er zegt, de mensen uh, via de AVRO kunnen stemmen? De AVRO-boden. avro nou ja, ja weet ja. ik wel uh, iets. Uh, uh, en dan... Uh, ja. Televisie natuurlijk, hè? Te ja, televisie natuurlijk. Ja, ah. tuurlijk, ja. Ja, we zijn uit de tijd van Willem Vocht, hoor. Ja. Ja. Maar okay. uh, dat de mensen er kunnen stemmen en dat ja. dan de, de prijs bekend is, net zoals ja. dat toen in mijn tijd was. Dat je om die figuur een hele leuke show maakt. En dan bij uh, wijze de presentatoren en presentatrices die ja. nog een, uh, iets ja. kunnen winnen, dan, dan wel stemmen. Ja, ja je hebt, net vroeger was het net zo, was de, de winnaar was al bekend, hè? Ja, dat ja. is... Sinds, uh, Net als de Nobelprijs, die je dan ja. gewoon bekent. <laughs> ja, ja is, dat is wel een mooie vergelijking inderdaad. Nee, maar sinds, uh, sinds 2000, sinds er echt een tv-show ja. omheen gemaakt wordt... Um, ...vinden wij het belangrijk om die spanningsboog erin te houden. Dus dat je, dat je in het programma uh, je, je toch afvraagt of je Wie gaat winnen. Wie wordt het? Ja, ja. Ja. ja, dat is ook wel weer waar, met daarin, marker... met daarin de kans dat, uh, dat misschien de verkeerde wint. Ja, het uh, kan beetje het publiek stemt, hè? Het zal in de game. Zo, so Jeroen, uh, Henny heeft nog geen uitnodiging geloven. Ga jij wel, Henny, of niet? Je nee, ik heb ge geen uitnodiging gekregen. Dus, ja, nee, nee, dat is er iets fout gegaan bij jullie waarschijnlijk. Uh, Henny, ik zal het even induiken. Ja. Goed zo, hartstikke goed. Je moet de gouden winnaars van het verleden op de eerste rij zien, natuurlijk. Ja. Ik, uh, ik vind het, ja, ik, 1964 doen we dit. En ja. ik vind het natuurlijk een fantastische. Uh, Gezien hmm. is in het gastenrijn namen die op die lijst staat. Zeker. Hoe weet jij trouwens dat ik dat niet heb gekregen? Dat is het voorbereidend werk van de ja. redactie. Oh ja. ja. ja. ja. Hennie Huisman, uh, ik ga uh, Jeroen de Goeie bedanken en een mooie week ja. wensen ja, dankjewel. Uh, natuurlijk. En succes. Ja. Dankjewel. dankjewel Jeroen, en een mooie week. TV-deskundige Ron Vergouwen. Ron, Kassie kijken. Ga je gang. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Wie denkt dat de emancipatieslag van vrouwen inmiddels voltooid is... moet de tv er maar eens wat beter op naslaan. Er wordt nog steeds gestreden voor meer begrip voor bepaalde vrouwen. Hele kleine subcultuurtjes dan wel, maar toch? Zo werpt Patricia Pai zich sinds deze week op vrouwenzender TLC op het taboe rond koegers. Vrouwen nemen het roer over. We gaan niet zitten wachten tot onze man ons inruilt... voor een 23-jarige slanke blonde schooljuf. We gaan zelf voor een jong exemplaar. Nou ja, Patricia zie je eigenlijk alleen de filmpjes even aankondigen. Maar de koegervrouwen staan weer op de kaart. En wat blijkt? Vrijgezelle vrouwen van 50 plus zitten nog vol energie. Die adoratie en dat respect wat je krijgt. Ik heb vaak gedacht van... Waar verdien ik dit aan? Hoe krijg ik het eigenlijk voor mekaar? Wat Hoe doe je dit? Ik ga, helemaal, ik ga helemaal bloeien en ik ga helemaal blozen en ik ga helemaal gelukkig stralen. En aandacht van een jonge man is het mooiste wat er is. Maar ja, een beetje lachen om zo'n oude, broze dame, dat kan natuurlijk niet ontbreken. Dus u kunt wel raden wat er gebeurt... als ze tijdens een date avontuurlijke dingen gaat doen met haar jonge toyboy. En dan zal ik jullie nu eerst even leren hoe je een segway moet rijden. Ik zal jullie een korte training geven hoe het werkt. Ja? En daarna kunnen jullie gezellig samen door het park gaan segwayen. Ah, oh, hartstikke leuk idee, dat segwayen. Lekker hip en jong! En inderdaad, ik rij over een tas, val en breek mijn enkel. Ja, ook fictieseries kunnen een nieuw licht werpen op een buitencategorie vrouwen. In een nieuw bikkelhard seizoen van Penosa staat wederom Carmen centraal. Een vrouw die zich eh, ja, behoorlijk staande weet te houden in de maffiawereld. Er zijn meer mannen geweest die zich met mij wilden meten. Zij zijn dood en ik leef. Weet jij hoe dat komt? Omdat ik niet hoef te bewijzen dat ik de langste heb. Ja, en in de prachtige nieuwe Net5-serie Dorus... echt een kijktip trouwens... staat het leven van de alleenstaande moeder Dorus centraal. Gespeeld door Tjitske Rijdinga. Ik dacht dat je vanaf nu nog maar één glas wijn bij het eten zou nemen. Jongens, ik heb een... Hele vervelende dag gehad, oké? Okay? Dat je naar de sportschool moest. En toen ging je je inschrijven bij een datingsite. Daar kreeg je allemaal suffe eikels op je dak. Sorry, Sien, heb je in mijn computer zitten te kijken? Ben je op zoek naar een man? Ik vond het sloon types. Ja, ik was ook niet echt wild enthousiast over het aanbod, maar ja. Ja, de kijker krijgt een kijkje in het chaotische hoofd van Doris, Al wil je sommige fantasieën eigenlijk helemaal niet weten. Er zijn momenten in je leven waarop je weet, nu moet ik actie ondernemen. En als je dan ook nog eens erotisch begint te dromen over Peter R. De Vries... dan weet je dat dat moment is aangebroken. Dat het tijd is om zonder verder uitstel hardhandig in te grijpen. Ah, Peter R. de Vries! Ik hey, doornijk! Nee. Het allerergste was dat ik het helemaal niet erg vond. En toch zijn er ook nog vrouwen die met één tv-optreden... jaren van emancipatie helemaal te niet doen. Ze werd in het allerslechtste publieke omroepprogramma. Uh, sorry, uh, de allerslechtste chauffeur van Nederland... het vooroordeel van een vrouw achter het stuur... toch weer hopeloos bevestigd. Ja, het gaat gewoon niet met één hand. Het is gewoon een dierk Ze heeft er echt geen gevoel voor, hè? Ja, en blij dat ze met die titel van allerslechtste chauffeur van Nederland was. Ook het vooroordeel van zwijmelende vrouwen... die romantische boekjes lezen kwam deze week voorbij... Bij De Wereld Draait Door werd er gesnotterd... over het sterven van het personage van droomman Mr. Darcy... in het nieuwe boek rond Bridget Jones. Ja, dat scoren op de molen van het opperhaantje van de vara... Matthijs van Nieuwkerk. Je kunt niet één van je hoofdpersonen niet uit zo'n verhaal halen. Maar mag een schrijver toch doen? Ik vind gewoon het hele feeling een moord pleegt. Een moord pleegt? Ja, Ik te zie te een verbetenheid bij jou. Ja. Ik word ook een beetje depressief van het vooruitzicht... dat ik op mijn 51ste nog moet gaan daten. Maar lief, dat is de werkelijkheid niet. Het is bedacht. Je hoeft het niet te leven. Je moet het alleen maar lezen. Ja, de zoektocht naar de liefde haalt altijd de oervrouw naar boven, lijkt het wel. Na boer zoekt vrouw en speltende hooiberg... richt net vijf zich nu op een andere markt van verstokte vrijgezelle heren... namelijk die van de eilandbewoners. In eilandgasten worden die aan een date geholpen met dames van het vasteland. En ja, dan weten alle kandidaten toch op zijn minst... waar ze aan beginnen als ze zich opgeven, zou je zeggen. Nou overschat nooit een verliefde vrouw. Ik heb nog nooit over de Wadde-eilanden gehoord. Ik had helemaal geen idee. Dus ik dacht van, nou, we zien wel. Want voor mij maakt het niet uit waar mijn geliefde woont. Daar waar liefde is, daar voel ik me thuis. Ja, maar de dames laten er ook al bij de eerste ontmoeting... geen gras over groeien. Ja, vertel eens wat ja, over jezelf. Ja, mijn droom is uh, paarden. En uh, jou eigenlijk. <laughs> Ik heb al, al gekeken naar werk en zo hier. Zo, zo je ja. hebt er geen graas over laten groeien. Nee, dat doe ik ook nee. niet, zeker niet. Nou, nee. ja, voor mij is het plaatje eigenlijk al compleet. Dus uh, ik hoef alleen om maar ja te zeggen. Als je dit ziet, dan denk je: waar is toch die generatie gebleven van de emancipatie? Nou, waar dacht u dat ze zaten? Bij een Goor natuurlijk. U heeft toch wel hulp? Nee, ik heb momenteel geen hulp, dus geen boodschappen, dus geen eten. Nee, dat kan niet. Je raakt aan alles gewend, alles wint. Zelfs een vent. En een man ziet overal aan. <lacht> ja. ja, dan blijkt toch dat blijkbaar de oudere generatie vrouwen de sterke generatie is. Maar eh, waarom willen die dan een jongere vent? kijken met Ron Vergouwen. En alles wat Ron zojuist besprak is na te luisteren op onze site deperstribune.nl. Hennie, Hennie Huisman, ooit ontdekt in het AZ-stadion? Ja. Alkmaar. Wat gebeurde daar? Uh, daar uh, was ik gevraagd om André Hazes aan te kondigen. Uh, hoe deed je dat? Uh, weet ik wel, ik deed wat. Maar Job van der Ende zat op de tribune en die kwam na afloop naar me toe... en die zei van, doe je heel erg leuk. Ja. Doe je nog meer? En toen heb ik de onsterfelijke woorden gez gezegd tegen hem... ik dacht, dit is mijn kans. Uh, meneer van der Ende, ik ben voor TV geboren... Ja. Spreek je hem nog wel eens? Ja, ja, zeker, natuurlijk. Ja, oh, dus hij houdt zijn uh, ouders wel Ja, ja, Ja, hij is dat betreft heel trouw. Naast jou zit Danny Hesp, die ken je ja, altijd maar tuurlijk. als voetballer. Onder andere. Ja. Danny, welkom. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Ken, ken jij Henny Huisman? Nou en of. Dat is een deel van mijn opvoeding geweest. Echt, hè? Ja, kijk. ja, wij staat in het weekend op zaterdagavond met de hele familie. De Sound mix Show en de Mini Playback Show en de Surprise Show te kijken. Dus ja, dat is een deel ja. van mijn opvoeding. Bedankt daarvoor nog uh, ja, trouwens. Nou, Bedankt voor al die mooie uh, voetbal... Uh... Momenten, ja, Momenten ja, ja. Hij is nu voorzitter van een vereniging van contractspelers. Ja. Dus dat is een hele manier, een bestuurder geworden. Ja, maar ja, ja. goed, dat is prima als iemand ook ja. verder komt. Hè. Zo ja. is het. Ja. En wat ga je doen deze zondag? Ik ga uh, terug uh, naar huis. Mooi. En dan uh, gewoon bij vrouw, kinderen en kleinkinderen. Mooi zondag. Mooi dat, zondag dat je vond, hier was. Ik vond het erg leuk. Succes met alles. Dank u wel. Jij ook, Danny. Ja. Heeft u een compliment of vraag over radio of tv? Ja, en dat was echt geweldig. Of een ergernis over pers of journalistiek? Nou, ik heb alleen maar klachten. Spreek dan in op Goverts antwoordapparaat via 035-677-6001. Dat wilde ik nu eens zeggen. De Perstribune, uw eerste hulp bij mediacommentaar. De Perstribune is een programma van Max. Dit is het verhaal over...